Twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de VS heeft een militair aanklager 60 jaar cel geëist tegen Bradley Manning. Volgens de aanklager heeft de militair de Verenigde Staten verraden... door geheime informatie aan klokkenluidersite Wikileaks door te spelen. Daarom verdient de 25-jarige Manning het... om een groot deel van zijn leven in de gevangenis te zitten, zei de aanklager. Bradley Manning werd vorige maand schuldig bevonden aan bijna alle aanklachten. Zijn advocaat pleit voor maximaal 25 jaar cel. Waarschijnlijk is deze week de uitspraak. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn... met het blussen en nablussen van een brand in Leiderdorp. Sinds gisteravond staat daar een afvalverwerkingsbedrijf... voor huishoudelijk afval in brand. Het vuur is lastig te bestrijden doordat het in stalen loodsen woedt. Het bedrijf staat op een industrieterrein, ver weg van woonwijken. Een klein aantal huizen in de buurt moet ramen en deuren gesloten houden... vanwege rook- en stankoverlast. Het leger van Nigeria zegt dat de leider van terreurbeweging Boko Haram... mogelijk is omgekomen. Abu Bakar Shekau zou zijn bezweken aan verwondingen die hij eind juni opliep... toen het leger een basis van Boko Haram aanviel. Het leger zegt dat het betrouwbare informatie heeft... dat hij gewond naar Cameroen is gebracht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 Met Saskia Weerstand. Ja, een hele goede nacht. U luistert naar Dit is de Nacht van 20 augustus. Zover is het alweer. En uh, straks uh, gaan we het hebben over de liefde. Ja, misschien wel de liefde van uw leven. Uh, een ontzettend leuk onderwerp, maar daar moet ik helaas nog even mee wachten tot drie uur. Dus uh, als u het over de liefde wilt hebben, blijf dan zeker luisteren. Maar nu eerst aandacht voor protest. Ja, in Egypte zijn er al jarenlang protesten tegen de regering. Eerst moest Mubarak weg, nu uh, morsi. En ja, de bevolking die krijgt toch best wel veel voor elkaar. Maar wat doen wij in Nederland eigenlijk? Protesteren wij wel? Doen we daar ook aan mee? Ik weet het niet heel erg goed. Ik heb ook wel een klein protestje ooit gedaan. Uh, zo heb ik een keer zelf geprotesteerd tegen mijn uh, geschiedenisleraar. Die... Uh vertelde allemaal dingen in de klas uh, die eigenlijk helemaal niet echt in de boeken stonden. Hij vertelde ons allemaal nieuwe informatie. Daar maakte die dan weer toetsen van en die waren zo ingewikkeld en zo moeilijk... dat ik echt, ja, daar, daar snapte helemaal niemand wat van. Dus toen dacht ik, weet je wat, we gaan een massaprotest doen. Ik heb toen tegen alle vierde klassen gezegd... wij gaan, dat, we gaan die toetsen gewoon niet meer maken. We gaan zorgen dat zeg maar, er geen cijfer is voor geschiedenis... en dan kan het niet meer meetellen. Ja, dat deed ik. Nou ja, dat was mijn mini-protest. Misschien heeft u ook wel eens een keer uh, ja, een protest georganiseerd... of ergens aan meegeprotesteerd. Of misschien heeft u wel een hele goede reden om, om ergens tegen te protesteren. Misschien zoals die uh, slechte koffie. Ja, daar gaan we het vannacht over hebben. U mag uh, bellen. 0800-1121. Dat is uh, ons telefoonnummer. Gratis telefoonnummer 0800-1121. We zijn natuurlijk ook per mail bereikbaar. nacht.eo.nl Dat is voor het geval u uh, ja uh, liever niet uh, op de radio verteld waar u zo altijd geprotesteert. Misschien dat u dat wel niet vertellen, kan natuurlijk. Hè? En twitteren, daar doen we natuurlijk ook aan. Dat is via een hashtagje of een apenstaartje. Dit is de nacht, gewoon aan elkaar. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Protesteren. Gaan we eerst naar muziek? Stanley Deal, Ben. Dan. En dit is speciaal voor iedereen die nog in de auto zit. Midnight Cruiser. En dan wel goed opletten, hè? Uh, Protesten, daar gaat het over. Ja, ik kan het niet anders, hè, met mijn achternaam. Zoals ik je weerstand, dan moet ik af en toe even aandacht aan besteden. En aan de telefoon heb ik Leo Jonkers. nacht. Ja, goeie, goeie nacht. Ja, ik mocht je is... tegen je zeggen, hè? Ja, ja, ja, zeker. Gelukkig, zeker. kijk aan. Leo, jij hebt een keer geprotesteerd. Waar tegen? Ja, nou, jij zei zelf, uh, ik heb één keer geprotesteerd uh, op school... Mm -hmm. en uh, ik ben ook geen, uh, ja, geen opstandig iemand of... Uh, maar ik heb één keer in mijn leven wel geprotesteerd... en uh, daar sta ik nog steeds achter. En dat was toen... Uh, <coughs> toen was er, uh, er sprake van dat ze het, uh, een, een oud gedeelte van het Kralingse Bos zouden gaan afbreken... Ja. Om, om daar een parkeerplaats van te maken voor een, uh, een eenmalig uh, paarden, paardenwedstrijd. Eenmalig ook nog? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. En ja, dus, dus eigenlijk een uh, ja, soort, uh, ja, je zou kunnen zeggen een elite clubje... wat, wat, wat, wat daar dat mooie bos... Uh... Ja, gaan, gaan wat, uh, ja dan, moet, dan moet natuurlijk alles weg, inderdaad. Om, om, ja, de, de bomen, alles moet dat dan al uit, zeg maar. Anders kun je daar niet met die paarden rond uh, rijden. Nou, die, die, dat, dat, dat terrein, zeg maar, van die paarden, mm -hmm. dat, dat, dat bestaat. Alleen, dus, uh, ja, het was een beetje lastig voor, voor die mensen om hun auto, uh, auto's neer te zetten. En dat was eigenlijk. Oh, daar, uh, al echt? Dus het was ja, echt, echt puur alleen voor de, voor de auto's en dingen eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. ja. Het was een voorkomen onzinnige, in mijn ogen, onzinnig iets. Ja. En, en uh, ja, dat Kralekse bos is voor iedereen. En, uh, en, en, en zeker dat stukje. Mm -hmm. Dus, uh, nou, toen zijn we met een, nou, ik denk met een mannetje of twintig uh, naar het stadhuis gegaan. In Rotterdam. Ja. En ja. Uh, en toen kwamen we bij de. Toen zijn we ook naar binnen gelaten. Ja. Bij, de ge bij de gemeenteraad. En uh, we mochten dan uh, bij, die, <laughs> bij die bij die zitting. en dan gingen ze nog uh, zitten lunchen. Dan moesten wij even zitten wachten en zo. En weet je wel. Nou ja, het was. Het, ja, het was ook een beetje slap slap protest hoor, moet ik zeggen. Maar uh, het is niet dat, dat wij er nou uh, met spandoeken en, en weet ik veel allemaal. Uh, uh, bezig waren, maar ja. we, we lieten ons wel zien. Dus jullie mochten gewoon naar binnen ook? Gewoon een bakje koffie en ze al dat soort ons, dingen? Ze liet ons uh, uiteindelijk naar binnen, ja. Ah, uh, oké. Okay. Ja, ja. En, uh, het, en het is ook niet doorgegaan. Oké, okay, jullie, jullie hebben gewoon succes gehad uh, met jullie actie. Ja, ja, ik denk het wel, ja. ja of, of dat het... Uh, misschien mede door uh, de democratische beslissing, dat zou mm. ook wel kunnen. Dat kan natuurlijk maar... ook, maar je voelt je dan toch wel even goed, denk ik. Ja, nou, ja. ik voel me daar nou nog steeds goed om. Ja, ja, ja. Nee, dat kan ja. ik me heel goed voorstellen. Ja, dus... want je, je, je voelt je dan echt dat je eventjes opstaat van... Uh, jongens, dat moeten we niet doen, weet je wel. Nee, nee, nee, precies. En, uh, even hard dus... maken voor iets. Ja, precies. Ja. Ja. En, en, heb ja. je verder ook nog een keer geprotesteerd ooit, of...? Uh... Nou, ik kan me, me eigenlijk niet meer herinneren. Nee? nee? Ja, ik, ja, persoonlijk natuurlijk op school. dat je wel eens een keertje. Uh, ja, uh, ja, maar meer als persoon misschien. Yeah. Ja. Dus <laughs> dat je. ja, natuurlijk ben je wel eens in discussie met iemand. Maar. Nee, maar dat. dat uh, of, of, of, of dat je dat je, uh, je kont tegen de kribben gooit of, of wat dan ook. Ja, precies. Maar, en, Even van je laten maar, horen. Ja, precies. Maar dit was uh, toch met een aantal mensen en het was. Uh, ja, het, het, het had ook iets uh, te maken met dat het niet direct uh, zeg maar, uh, op jou persoonlijk sloeg. Nee. En, uh, het was met een aantal mensen en uh, ja, het, uh, het werd zelfs een beetje politiek. Uh, ja, ook, uh, ja, dus, ja, jullie mochten zelfs bij de gemeente langskomen. Ja, ja. ja, ja. Nou, ik vind, het een, ik vind het een, goed verhaal, uh, leuk. Je, je was gewoon succesvol in je protest, dus ik zou ja, zeggen, ja, daar ga ben nog, nog eens. Ik ben nog blij mee. Ja, ja. Ben ik ben nog steeds echt blij mee, want als je daar nou komt, dat is zo prachtig. Ja. Hè? En dan denk ik elke keer weer van, nou ja, uh, misschien heb ik daar toch een, een klein beetje aan meegedragen. Uh, mee ja, nou, ik denk dat je veel mensen daar uh, gelukkig mee hebt gemaakt. Dat weet ik wel ik zeker. Hoop. Ja, ik zeker. Nou, ik, zou zeggen, ik zou zeggen: veel succes met je programma. Dank u wel. Oké. Okay. Gaan we zeker doen. Dank je wel. Oh, zeker. Ja, ja, dat hadden we afgesproken. Okay. Hè? Ja. <laughs> bedankt voor bellen, Leo. Ja, oké. Okay. Dus fijne nacht. Ah, bedankt. Ja, en uh, van Driving on the Highway gaan we naar een yellow taxi. Johnny Mitchell.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 Johnny Mitchell hier in de nacht. Dit is de nachtluisteraar. En dit werd aangevraagd door Timo. Ja, we zijn eigenlijk helemaal geen verzoeknummertjesprogramma. Maar Timo dacht, het is een mooie suggestie. Dus daarom hebben we hem even voor hem gedraaid. Bedankt voor de aanvragen in ieder geval. We hebben het vannacht over protesten. Heeft u wel eens een protest georganiseerd? Heeft u wel eens meegedaan aan een protest? Daar ben ik benieuwd naar. Dus u mag uh, bellen 0800-1121... Um, ja, om te vertellen of u wel eens heeft geprotesteerd en waartegen dan. Want ik ben, ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Zo grappig, mijn achternaam schijnt ook uit een protest voor te komen. Ik heet Saskia Weerstand. Ja, Weerstand is natuurlijk al wel een beetje een... Uh, een uh, dat geeft al een beetje iets van protest uh, aan... Maar het blijkt dus dat mijn achternaam... Um, mijn achternaam komt sowieso van Urk, de, he, dat vissersdorpje. Nou, Daar kunnen ze af en toe ook wel eens een uh, goed uh, weerwoordje laten horen. En um, in de plaatselijke kerk waar uh, mijn familie destijds zat... Um, was er waarschijnlijk iemand, uh, ja, die sprak daar, een voorganger. En mijn familie was het daar niet helemaal mee eens. Wat die man allemaal zei. En um, ja, daar is mijn achternaam vandaan gekomen. Een soort weerstand tegen... Uh, wat die man dat schijnt zo te zijn, hoor. Het staat hem dus in, de, in het hele stamboom gebeuren. Dus ja, ik denk dat het dan uh, zo is. Protest, daar gaat het dus over. Uh, u mag dus bellen, 0800-1121. Ja, en voor deskundige tips heb ik Jacqueline van Stekelenburg uh, aan de telefoon. Goeienacht. Goeienacht. Want jij doet even, uh, is onderzoek naar effect van protestacties. Nou, ik doe onderzoek naar protestacties en met name waarom mensen meedoen, wie er meedoen en hoe ze gemobiliseerd zijn. Het van protestacties, daar weten we nog niet zo heel veel van af. Maar daar zou ik wel heel graag onderzoek naar willen doen. Oké, okay, kijk aan. Nou, dat wordt het vervolgonderzoek dan. Precies. We blijven ja. gewoon doorgaan. Hey, zijn wij Nederlanders een beetje demonstratief? Nee, wij zijn helemaal niet zulke demonstranten. Hoe kan dat? Ja, dat is een geweldig interessante vraag. Daar hebben wij een heel groot onderzoek. ...voor opgezet om daarachter te komen. Want dat weten we eigenlijk ook niet precies waarom dat zo is. Als je bijvoorbeeld kijkt in 2008, toen begonnen we met een groot onderzoek... ...en toen dachten we, laten we eens even kijken. Als we nou de Fransen met de Nederlanders vergelijken... Fransen, nou, we weten bijvoorbeeld dat er in Parijs ongeveer elke dag wel minimaal 1 à 2 demonstraties zijn... Zo. En, en wat bleek nou, dat als je de gemiddelde Fransman vraagt van bent u de afgelopen twaalf maanden op straat geweest, dan zei 40%, ja, dat ben ik. En in Nederland was dat op dat moment 7%. Dus. Er is een enorm groot verschil tussen de Fransen en de Nederlanders. Maar Nederlanders steken toch ook bijvoorbeeld bij de Spanjaarden en bij de Italianen... steken we op dat gebied altijd een klein beetje bleekjes af. Maar ligt dat dan niet gewoon zeg maar, aan het feit dat wij niet zo temperamentvol zijn... als onze zuidenburen allemaal? Dat wij ja. allemaal denken, ach, we nemen het met een korreltje zout. Het zal allemaal wel. Of... Nou, dat zou natuurlijk een hele interessante verklaring zijn. Maar dan zouden we bijvoorbeeld ook verwachten dat er in uh, Engeland... Uh, even zeer weinig gedemonstreerd wordt of in ja. Scandinavië. En dat blijkt niet zo te zijn. Oké. Okay. Uh, ik denk wat, wat wel een mogelijke verklaring zou kunnen zijn... is uh, het Nederlandse poldermodel. In het Nederlandse poldermodel zit de vakbond... bijvoorbeeld prachtig verankerd in een overleg. En in het voorjaar en het najaar... behartigen zij de belangen van hun achterban aan mm -hmm. de schadetafel. En op het moment dat dat goed gaat, dan hoeft de achterman dus ook helemaal niet te staken of ze hoeven de straat niet op. Nee, nee. En op het moment dat het fout gaat, dat hebben we in 2004 nog gezien, dan weet de vakbond toch nog wel 250.000 man de straat op te krijgen. Ja, precies. Ja. En kunnen we van elke misstand die er is in Nederland echt een protest maken? Of... Nou, ik, ik denk het niet. Nee, nee, nee, nee. gezien al dat, um, dat er in Nederland niet zo heel veel geprotesteerd wordt. Mm -hmm. En uh, protesteren is over het algemeen en zeker in Nederland toch een vorm van een minderheidsgedrag. Het gebeurt niet zo heel veel. Nee. Dus om nou te zeggen van... Elke misstand, daar kan wel een protest over ontstaan, dat denk ik niet. Nee, nee precies. En uh, even kijken, een uh, goed protest, waar moet dat nou aan voldoen, zeg maar? Stel, wij gaan even in uh, drie stappen uh, een, een protest door, of hoeveel stappen er ook maar zijn. Ja. Um, dus stel, ik zeg, wij hebben hele slechte koffie op kantoor en daar wil ik iets aan doen. Nou, dan, dan zou ik uh, eerst eens eventjes om me heen gaan vragen... wat de anderen daar ook van vinden. Goh, jongens, die koffie is toch echt niet te drinken? Nou, ik, ik kan hier ik, geen nachten wakker blijven. Hoe zit het met jullie? Ik krijg van mijn nou, regisseur nu door dat hij het ook vindt. Dus dat is... Dan... Nou, kijk, kijk ik <laughs> dat bedoel Dat zijn er al, al zijn tweeën. Dat zijn er al tweeën. Jullie zijn al een groep. Dat ja. is heel goed, want dat is uh, het eerste waar, wat je probeert. Je probeert ten eerste consensus te formeren. Vind iedereen wat ik ook vind. Het is toch niet te drinken, die koffie. En dan probeer je vervolgens die consensus te mobiliseren. Dus dan zeg je van, dit pikken we gewoon niet langer, jongens. We, we zitten hier de hele nacht zitten we op, iedereen zit maar te werken. Er wordt van ons verwacht dat we op de meest ongure tijden uit bed zijn. Wij moeten wakker blijven. Dat geldt toch voor alle werkers die s'nachts bezig zijn. Mm -hmm. Dan ben je dus bezig om te definiëren van wie zijn we, wat is er aan de hand. En dan... Als je merkt van, hé, hey, er zijn meer mensen die dit willen... dan kan je proberen om een actie te gaan mobiliseren. Oké, okay, dus uh, allereerst een groep formeren... en zorgen dat die groep eigenlijk op één lijn zit. Ja, ja precies. Alle mensen één kant op. Ja. ja. En, en dan probeer je natuurlijk een, een, een duidelijk frame te creëren waarin je zegt van wat is er aan de hand? Nou, die koffie is echt niet te drinken. Wat gaan wij eraan doen? Er moet een nieuwe koffie hier komen. We willen een nieuwe koffiemachine. En wat verwachten we van u? We verwachten dat u vannacht om uh, twee uur met uw koffiebeker en een lepel hier veel lawaai komt te maken. Ja. En dat, dat is belangrijk. Dat je dus een groep mensen hebt. Maar je moet natuurlijk ook je groep mensen weten te bereiken en die moet je ook mobiliseren. Ja. Dan moet je, ja, dan moet je bijvoorbeeld Facebook voor gebruiken. Zal ik tegenwoordig adviseren? Ja, want er is vandaag een nieuwe protestgroep uh, opgericht uh -huh. en die zeggen: um, uh, wij zijn tegen de sluiting van filialen van de bijenkorf. Toen zag ja. ik dat. Toen dacht ik: ja, dan hebben jullie 900 likes. Um, <lacht> Ja, ze zijn natuurlijk nog maar één dag bezig. Maar ze stonden ja. wel overal in de krant. Dus wat dat betreft dacht ik, ja. Maar dan dacht ik, dat haalt helemaal niks uit. Ze zijn 900 mensen heel boos dat, dat het dicht gaat, de bijkorf ja. in verschillende filialen. Maar ja, de, de, de bijkorf die zal denken... Ja, ja, wat moeten we hier nou mee, die 900 mensen met een like? Ja. Werkt dat dan echt? Nou, wat, wat, um, wat, wat bij dit soort dingen interessant is... Er is in, uh, in Amerika is er een onderzoekster geweest, Jennifer mm -hmm. Earl. En zij uh, heeft gekeken van wat voor soort acties, wat voor soort petities zijn er nou eigenlijk op internet. En uh, ze ging kijken van hoeveel procent daarvan heeft nou daadwerkelijk een collectief actiedoel. Ja. Dus het is tegen de politiek gericht, of tegen de regering of voor een beter milieu, dat soort dingen. Ja. En tot haar grote verrassing was het echt by far de minderheid. De meeste petities gingen precies over het soort dingen die jij nu noemt. Okay. Uh, ja, uh, dat, dat uh, een favoriet hoofdpersoon uit een soap geschreven was. Nou, er was een <laughs> petitie opgesteld. Yeah. En ja, dan jouw vraag van, uh, gaat de Bijenkorf hier nou naar luisteren? Hè? Nou, ik denk wat, uh, wat interessant is... Um, wat er namelijk gebeurd is, is dat wij het al weten. Ik heb het ook vanavond in de krant gelezen. Mm -hmm. Jij hebt het gelezen. Dus de eerste stap hebben ze al ja. genomen. Ja, ze, ze, hebben al een... ze zijn gehoord inderdaad. Ja, ze zijn waar. gehoord. Ja. En uh, dat is iets wat heel veel, heel veel protesten al helemaal niet gebeurt. Nee. Dat, dat blijft binnen een kringetje van die groep van twee. En daar houdt het op. Dus in die zin um, zijn ze eigenlijk al heel ver gekomen. Ja, dat, nou, ja, daar heb je dan wel weer gelijk in. Maar ja, gaan ze dan ook zo ver komen dat zeg maar, de Bijenkorf zou blijven in een bepaalde filiaal? Want daar, ga, daar twijfel ik dan weer aan. Dat is misschien voor mij wel een reden. Omdat ik heel vaak denk van ja, ik ben er misschien ook wel tegen. Nou, in dit geval dan niet zo. Want mijn filiaal in mijn stad die blijft. Dat is misschien natuurlijk weer heel egoïstisch. <laughs> dat ik dan niet mee wil doen. Maar... Maar je kunt altijd nog sympathiseren met die anderen. Ja, ja, ja. Toen dacht ik, ja, wil ik dat nou echt? Maar er zijn bijvoorbeeld wel protesten Van, ik denk, ja, nou, daar ben ik het mee eens bijvoorbeeld. Of uh -huh. Uh -huh. Ja, een leuk initiatief uh, waar we straks nog mee gaan bellen over de euroshopper hè, de, yeah. die, die, yeah. die weggaat. Uh, daar is ook een petitie namelijk tegen, dus dat het moet blijven. Yeah. Um, dan denk ik, ja, dat wil ik wel steunen. Maar ja, ik geef dan een like, dus ik geef daarmee een soort steun. Maar ja, in hoeveel gevallen gebeurt er dan ook echt wat? Want. Ja, dat is denk ik een, een, een hele goede vraag. En wat ik al helemaal in het begin zei, daar zou ik wel onderzoek naar willen doen. Yeah. De, um, er is wel wat onderzoek gedaan naar het effect van sociale beweging, maar dat is ook al zoals ik zeg, naar het effect van sociale bewegingen. Dus mm. niet naar in, individuele acties, bijvoorbeeld van gaat mijn bijenkorf dicht of niet. Ja. Yeah. <laughs> Dat blijkt ontzettend moeilijk te zijn om daar onderzoek naar te doen. Want er zijn zo ontzettend veel verschillende dingen. Ten eerste, wat is effect? Ja. Nou ja, waar we het net al over hadden. Um, noemen we het effect als het in de media terechtgekomen is? Of noemen we het effect als de claim als daar een beetje naar geluisterd is? Mm -hmm. Of noemen we het als een effect als het volledig opgelost is? Ja. En uh, daarnaast is het ook heel erg moeilijk... want lang niet alle protesten zijn gericht op politici bijvoorbeeld. Dus ja, om dan te zeggen van... het heeft alleen effect als politici luisteren... Mm -hmm. dan, wat, wat doen we dan bijvoorbeeld met uh, de, ja, de climate change protesten... waarin mensen voornamelijk bezig zijn om het publiek te beïnvloeden... En soms willen ze ook dat, als er bijvoorbeeld een summit is... een, een climate change summit, dat, dan willen ze dat politici naar ze luisteren... en het hoog op de agenda zetten. Maar mm -hmm. ja, soms is het publiek beïnvloeden al, al een één doel. Ja, dus, ja, dat is ook zo. Ja. Dus het is heel ingewikkeld om te meten van... heeft. Heeft het nou succesvol. effect gehad? Ja, ja want wie definieert wat succes is? Uh, ja, de ene die, die uh, vindt pas succes als alles volledig opgelost is. Ja. Daar zijn binnen sociale bewegingen al grote ruzies over. Wat, wat <lacht> vinden wij effect? Wat willen wij? Ja, ja dat is natuurlijk. Ja, dat is wel een groot verschil inderdaad. Willen we gewoon gehoord worden? Willen we inderdaad op de bijkorven blijven? Of willen we gewoon... Heel veel te goed bonnen, weet ik het. Maar hè? ja, inderdaad, wat, wat is je doel? Dat is uiteindelijk natuurlijk wel belangrijk. wil ik nog wel één ding aan je vragen. Ben jij nou voor een protest op, de, op een paliveld met, uh, met grote borden en uh, stampende mensen? Of zeg jij zo'n stil protest op Facebook of in de media is eigenlijk veel beter? Nou, ik denk dat uh, het een niet zonder het ander kan. Heel vaak zie je dat, uh, dat er campagnes zijn. En dan zie je bijvoorbeeld als de vakbond de straat op gaat, dan, uh, dan gaan ze de straat op. Dan is er een grote demonstratie met borden en dan wordt er een hoop gestampt. Mm -hmm. En er is, wordt een petitie aangeboden. En. Er wordt ook nog uh, allerlei andere acties dat er geflyerd wordt, dat er tijdens de lunch sprekers zijn. Mm -hmm. Dus je ziet vaak dat een campagne uit een combinatie van verschillende soorten strategieën bestaat en ook verschillende doelen heeft in die yeah. hele campagne. Yeah. En dat maakt ook het meten van één actie al zo ingewikkeld. Juist omdat een campagne uit een aantal verschillende dingen bestaat. En wat is het nou net wat ervoor gezorgd heeft... dat de minister geluisterd heeft? Ja, ja. Eén ding is wel zo. Kijk, vroeger werd er altijd van protest gezegd... van een, een demonstratie is de, is de politieke ruimte... of de publieke ruimte innemen met een politiek doel. Ja. Dus wat je daar wil, je wil daar even... het. De dagelijkse gang wil je even stilleggen om het publiek te informeren van wij zijn hiermee bezig. Het zit ons bars. Om gehoord en, te worden inderdaad. Even. Ja, precies. Ja. En dan moet een minister wel luisteren. Ja. Want als we bijvoorbeeld nou ja, de melkplas hè, de, de boeren zijn tegen de lage melkprijs door de EU. En die komen met allemaal melkwagens uh, aanrijden. En die laten mm -hmm. ze over de snelle weg lopen Dan ja. kan de minister niet anders dan in actie komen. Nee, nee dat klopt. Nee. Ja, dat hetzelfde um, nu met de, met de truckers die dan uh, langzaam gaan rijden over de snelwegen. Ja, daar daar ja. moet inderdaad uh, politieburgleiding bij. Dat mag niet zonder. Uh, nee. Dus er moet inderdaad al geluisterd worden. Puur alleen omdat zij... Uh, dat doen, ja, waardoor hun stem al eigenlijk al geldt. Dus inderdaad, ja, dat, ja. dat klopt. Ja. En, en dat is op internet, als je een, een, een Facebook uh, pagina opent, mm -hmm. is dat wat minder. Ja. Wat, wat ik heel interessant vond was wat er een tijdje geleden in Istanbul gebeurde met het stille protest. Dat was echt een stille protest. Misschien kan je nog herinneren met dat park. En dat volgende dag, nadat het vrij luidruchtig en repressief uh, leeggehaald was, dat park, stond daar de volgende dag één meneer in zijn eentje. Yes. En dat had ontzettend veel invloed. Want binnen een paar uur had iedereen via Facebook vernomen... dat hij in zijn eentje daar stil aan het protesteren was. Ja, dat klopt. Ja, ja en, en dat... Dan is het heel krachtig. Juist. Ja. Ja, omdat je dan uh, dat, dat contrast hebt met die hele grote groepen mensen die uh, dagenlang dat park bezet hebben. Ja. Vervolgens zijn ze weggemaaid door de politie. En dan staat die meneer daar in zijn eentje. Dat is een heel krachtig mediabeeld. Ja. Terwijl dat eigenlijk misschien wel niet zijn bedoeling was. Want hij stond er maar in zijn upje. Maar, ja, niet dat, niet, zeg maar natuurlijk was het zijn bedoeling om daar te gaan staan. Maar niet dat hij zoiets teweeg zou brengen door daar in zijn te nou, staan was hij zelfs daar ook wel verrast door, Maar hij yeah. had het misschien wel kunnen weten, want we hebben ja, dat het natuurlijk yeah. ook uh, in China gezien. Mm -hmm. Die ene meneer in yeah. die witte blouse. Yeah, maar yeah, yeah. gisteren probeerde iemand uh, het in Egypte. Ik weet niet of je dat gezien hebt. En die uh, werd gewoon neergemaaid. Oei. Ah. Ja. Ja, dus um, het lukt niet altijd om dat nee. uh, hele sterke beeld van die enkeling die zich verzet tegen nee. de grote macht. Dat lukt niet altijd. Nee, helaas niet. Nee, dat, nee. Uh, nee. nee. Uh, nou, Jacqueline van Stekenburg, uh, onwijs bedankt. Um, ik heb begrepen dat, dat we jou nog even stem bij mogen houden voor als er mensen inbellen die een protest willen organiseren. Dat we bij jou nog even de laatste tips en tricks kunnen uh, uh, vragen. Ja, dat klopt. Ik had begrepen dat ik tot kwart voor uh, stand-by moest blijven. Klopt dat? Ja. Nou, precies. Dan mogen mensen nu gaan bellen. Want uh, ja. dan uh, kunnen ze nog een kwartier van jouw hulp uh, gebruik maken. Dus als je zit te luisteren, als u zit te luisteren... en u denkt, ik heb wel iets waar ik tegen wil protesteren... maar ik wil wel wat hulp gebruiken, nou dan mag dat. Maar u mag ook bellen met een protest waar u alles aan mee heeft gedaan. ben ik ook heel erg benieuwd naar. 0800 1121. Dat is ons gratis telefoonnummer en nachtapenstaart.io.nl En we zijn natuurlijk ook op Twitter met een hashtagje. Dit is de nacht. En dan gaan we eerst naar muziek. Dit is de nacht. Met Saskia Weerstand. De EO. I had no idea I was. I was holding you back all by Kobe. Looking in your eyes I thought that everything was running on track or back. I can't say there was anybody else I can't say.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 moving van Andy Burroughs hier in Dit is de Nacht. En we hebben het vannacht over protesteren. Een grote protestactie. En aan de telefoon heb ik Gerard Elkeuze. Goeiedag. Ja, ja. ja, als ik het goed begrijp met u een echte protesteerder. Ja, goed. Ik, uh, de, uh, de grootste uh, dingen uh, waar ik aan meegenomen heb... dat zijn in 83, 84 tegen uh, de komst van de kruisraket in Nederland. Ja, en hoe ging en dat? En daar nog een paar, en nog een paar uh, kleine demonstraties uh, in. Uh, Hout ook weer. Uh, ik dacht 82 te, uh, de mensenrechten in El Salvador en dan uh, plaatselijk over een uh, verkeerssituatie en dan uh, ook nog tegen de komst van uh, tenminste deelname van, uh, uh, uh, hoort weer uh, van een bepaalde politieke partijen uh, van de. Uh, de Centrum Democraten en de nieuwe mensen oh, ja. in de gemeenteraad. Ja, ja, ja, daar heb je ook tegen geprotesteerd. Nou, goed. Ja, goed. En eh. Uh, waren de medeorganisatoren mede van die demonstraties dan. Uh... Oh, je hebt ze ook echt mee georganiseerd. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, maar even over de kernraketten. Want dat ja. was een heel groot protest. Ja, dat is. Nou, dat was. Uh, ja, heel indrukwekkend, omdat je met 450.000 en de tweede demonstratie in Den Haag 500.000 man uh, op straat bent. Uh, dat is toch wel uh, indrukwekkend dan, uh, dat uh, iedereen met de trein en uh, met bussen naar uh, Den Haag en Amsterdam. Ja, en, en, want dat waren echt, echt heel veel mensen. Uh, dat is de hele, alles liep ook een soort van vast in Nederland toen, uh, wel begrepen. Maar uh, hoe ging dat? Liep we er dan stilletjes ergens naartoe? Of uh, was het echt roepen en schreeuwen? Of? Nou, nou, ja, ja, er werd wel wat geschreven, want de, me de meesten hadden dan gewoon stamdoeken bij zich, uh, geen kruisraket in Nederland, uh, dus, uh. Mm -hmm. maar uh, het was gewoon, uh, ja, uh, niet, niet uh, dat je nou zegt, uh, ja, je liep gewoon, je, het was gewoon een optocht, uh, want je, je ging met de bus een beetje naar uh, een bepaald punt gebracht, uh, centraal, in, uh, de eerste keer in Amsterdam, mm -hmm. centraal station Amsterdam. En dan uh, riep je dan uh, gewoon uh, naar het Museumplein. Ja. En dan uh, de, tw de tweede was van uh, in Den Haag uh, van uh, daarna Centraal en daarna gewoon een spoor uh, naar het uh, vieromweg uh, gewoon uh, uh, naar het Malieveld. Ja. En maar heeft dat uiteindelijk ook wat opgeleverd voor jullie? Nou, ze zijn niet uh, ze zijn er niet gekomen. Ja, nee. is, uh, uh, uh, ook met het akkoord dat er gekomen is, het uh, en... Uh, en Gorbachev toen afgesloten hebben, dat, euh, toen kreeg hij dat akkoord. Precies, dus jij hebt gewoon meegelopen. En zijn ze niet gekomen en ja, dan kun je zeggen, ja goed, uh, het is toch wel een, een, een druk vanuit ja, uit een klein landje geweest. Van ja jongens, we zijn het er niet mee eens. Want in 82, uh, ja, 82, nee, 83 zijn ze toch wel in België uh, ingevlogen door de Verenigde Staten daar. Ja. Kruisraketten, maar Nederland. Uh, Die oh, niet oh, mee. Ja, ik heb ook nog in de WOMS gedemonstreerd. Ja. Nou, kijk ja, eens een aan. Keer, uh... Gerard, je bent een echte demonstrator. <laughs> ja, er was een, nou, er was een tijd uh, een beetje rustiger. Hè? Nu ja. wat rustiger. Ja, de gro grote demonstraties hebben jij ook niet meer in Nederland. Nee, ja, nee, dat is ook zo, maar dat is een beetje het probleem. Willen wij weer grote, pro ja, grote protestacties of. Ja, je hebt ook ja, die, die vakbonden dan, die uh, de, de, de grote demonstratie van. Uh, hoe heet je ook, die van het NKV. Dan gaan we naar de Dam. Uh, ik kan niet zeggen hoe op zijn naam komen, hij zou het zo overleden. Nou, die, die, die staan dan. Uh, op, uh, ik weet niet waar ze stonden, toen die gingen toen naar de Dam in Amsterdam. Mm -hmm. Wat heet, uh, ja, de korting uh, op sociale letter dan. Ja. Yeah. Maar echt, echt demonstreren, ja, we zijn, ja, dat doen, dat doen we niet meer in Nederland, nee. uh, grote demonstraties. Maar als je nu zou mogen protesteren, Geert, waar zou je dan tegen protesteren? Ja, het, uh, het, het kabinet dan. Maar ja, uh, probeer maar eens op mensen op de straat te krijgen. Ja, dat is, dat is zeg maar, ja, dat is ook het groot probleem. Dat, dat vertelde ook net uh, uh, onze deskundige, Jacqueline, die zei ook al van ja, wij Nederlanders doen daar eigenlijk niet zo hard aan mee. Wij, wij zijn een beetje mat daarin eigenlijk. Ja, maar je hebt ook uh, ja, de, je moet er iemand hebben een trekker hebben die hè. vroeger in 83 en 84 had je. Uh, uh had uh, je, je echt uh, trekkers uh, en uh, ja jongens en dan gaan we ervoor en uh, ja, een heleboel mensen deden daar mee, maar tegenwoordig, uh, ja, ja, je, je, je wil wel erg steden, maar je hebt, je hebt de, de, de, van, uh, ja hoe moet ik het zeggen, de, de, de grote mensen die, die heb je niet meer van je ja, jongens en nou dan gaan we ervoor. Oh. Ik val nu een beetje weg. Maar je zegt ja, eigenlijk. Orde, inderdaad... ja. ja, maar je zegt dus eigenlijk. We hebben uh, een paar echt. Ja, mensen nodig die vooraan gaan staan. En die echt een beetje koplopers zijn. En die dan, zeg maar, de meute meetrekken. Ja, die, die, die hebben we niet meer in Nederland. Nee. Nou ja, als we die weer zouden hebben, zeg jij, dan kunnen we best alweer grote protestacties gaan organiseren. We zijn in Nederland ook mat geworden. Uh, ja, dat uh, is ook al gezegd. Uh... Ja. Ja, ja, we zijn een, maar, maar een beetje ja, matter, ja, goed, Wat je nu wat je met je mee zou doen, is uh, uh, uh, ja, via internet protesteren. Ja. ja, dat kan natuurlijk ook nog. Nou, ja, uh, en, uh, en uh, nee, goh, dan, nu heb je dan ook, uh, ja, en, zoals Amnesty, die uh, protesteren... je dan met een sms en dan krijg je sms-bericht binnen. Yeah. En, uh, tegen de uh, situatie in een bepaald land, uh, mensenrechten... Mm -hmm. dat iemand vasthouden wordt, en dan hoef uh, je ja, alleen maar ja te antwoorden... en dan uh, ja, dan krijg je een berichtje terug van ja, je bent, uh, nummer 1800, zo. Die, uh, die uh, het protest uh, getekend hebt. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Die krijg dan ook nog binnen, inderdaad. Nou, Gerrit, ik wil je ontzettend bedanken voor je verhaal. En ja? Uh, ja, als er nog meer mensen luisteren die zeggen: ik heb ook geprotesteerd en ik wil er ook over vertellen. dan mag u bellen 0800 1121. Dat is ons telefoonnummer. Daar kunt u ons op bereiken. Dus 0800 1121. Can't find my way home. Joe Kakker. Joe Kakker, Kent Find My Way Home. Hier bij Dit is de Nacht. En aan de telefoon heb ik als het goed is Annemiek Haasma. nacht. Goedenacht. Goedenacht. Ja, want u wilt ook wel ergens tegen demonstreren. Waartegen wilt u demonstreren? Ja, ik, uh, ik zou de straat op gaan voor het uh, ja, asielzoekersbeleid. Het asielzoekersbeleid? Hè? Ja, want in ja. Nederland uh, gaan we daar uh, op, de laatste, ja, op het laatste moment een ja, beetje vreemd laat, mee om. Maar laat. Uh, demonstratie die ik meegelopen heb is, is ook toen uh, tegen dat generaal, pardon. Mm -hmm. ja, wat, wat, heeft u toen zelf meegelopen? Of? Ja, toen heb ik zelf meegelopen. Maar het is nu dus ook uh, nou, net als toen die hongerstakers die uh, zo op vliegtuigen. Uh, is gezet, Ja, dat, kind, uh, dat kindje dat uh, naar Polen is gestuurd. Ja, die ziek was. Ja, Ja, ja precies. Ziek was en zo. We gaan er uh, hartstikke slecht mee om. Ja, en u zegt eigenlijk... Ja, uh, daar wil ik echt wel voor demonstreren. U zegt ook, ik heb ook een keer meegelopen met zo'n protest. Uh, hoe was dat? Ja, dat er... Ja, ik heb wel vaker meegelopen, hoor. Ik ben begonnen met die kruisraketten. Oké. Okay. En uh, verder, uh, ja, toch een, ja, nou, een, groot nou, een groot aantal keren. Maar toch een aantal keren heb ik wel meegelopen. En ik vind het toch altijd een hele niet. Ja, dat is het ook. Zeker weten. Ja. ja. ja. En waren dat ook protesten waarbij u met grote spandoeken liep en, uh, en, en, en een hoop herrie? Of gaat dat er best wel rustig aan toe eigenlijk, zo'n uh, massademonstratie? Nou ja, ik, uh, ik loop met krukken, maar dus, uh, ik, dus ik kan geen spandoek meenemen. Nee. Want ik heb mijn handen nodig met die krukken. Ja, nee, dat is begrijpelijk inderdaad. Maar uh, zijn er andere ja. mensen met spandoeken? En, uh... Ja, ja. En een hoop toeters ja, zijn, en bellen? Het zijn toch altijd wel, uh, ja, het wordt toch wel altijd minder en minder. Ook uh, gewoon uh, wat een aantal jaren terug, wat uh, nog eens wat bij iemand wat liep Maar de, ja, de aantal mensen die. Uh, dat neemt toch af. Ja, ja, Het is ja. wel jammer. Het is jammer, inderdaad. Nou, Annemieke Haasma, ontzettend bedankt. Uh, stel nou dat er uh, meer mensen uh, uh, hè, denken, daar wil ik nou ook tegen demonstreren. Nou, dat kunnen jullie gewoon allemaal even bellen naar Radio 1. Misschien kunnen we dan wel een protestactie op gaan zetten. Gaan we Annemiek helpen? Dat ja. ja, dat doen we. Nou, precies, Annemiek, Hartelijk dank voor het bellen en een hele fijne nacht nog. Ja, oké, okay, hetzelfde. Hartelijk dank. Ja, en zo meteen gaan we bellen met um, uh, Tom Seuren. Hij is oprichter van de website Ik ben een Euroshopper.nl. Dat uh, was uiteindelijk ook een protestactie, een protestactie tegen de verwijdering van de Euroshopper-artikelen. Want hij is groot fan en uh, met hem uh, vele andere mensen. Straks eens vragen hoe zijn uh, protestactie is verlopen en. Uh, ja of zo'n website, zo website daar omheen bouwen nou echt zin heeft. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, dus dat gaan we straks horen. Maar u kunt ook nog steeds bellen met uw uh, protestacties. 0800-1121. Oh, To the sea, like my heart longs for an ocean to wash down over me. Oh, won't you take me from this valley to that mountain high above? Oh, I will pray, pray, pray till I see your smiling.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 Gaatje. I got you van Jack Johnson. Ja, I got you. Dat is een beetje de, de uitkomst dan, hè? Om iemand een beetje in te palmen met je protestactie. Dat zou natuurlijk uh, fijn zijn. Aan de telefoon heb ik Marijke. nacht. Ja, hallo. Hé, hey. ja, protesteren. Ja. ja, dat is uh, ja. uw uh, middelneem bijna, hè? Nou, ik ben bij veel dingen geweest. Maar ja, je bent natuurlijk toch een meeloper gewoon. Ja. Maar goed, nou, ja. als we daar zijn. Of baas je hebt een sterke mening, buik. dat kan natuurlijk ook. Ja, baas in eigen buik. Ja had je in de tijd. Nou, dan had je de grote Vietnam. Daar riepen wij uh, Johnson Molenaar, want je mocht niet Johnson Moordenaar roepen. Yeah. Een hele grote demonstratie in Utrecht. Nou, had je de kruis, kruisraketten. En Lubbers die zei dat hij er niet naar ging luisteren. Mm -hmm. en wij waren met heel veel. Dan heb ik nog met mijn viool rondgelopen, want er was een lied. En toen had je een hele grote demonstratie van de vakbond of zo, ergens bij het Rijksmuseum. Ja. Yeah. En ik geloof dat het over pensioen... Nee, nou, iets, iets over oude mensen of zo. En, uh, nou, het had je verder. Uh, ja, ik heb nog met studenten, studentenprotest meegedaan. In Delft. Dat is heel erg lang geleden. En maar dus zijn over... het nou ook allemaal dingen waar u ook echt boos op wordt? Dat u denkt, nou, ik ben hier, ik ben hier nou zo ja. boos over, ik ga ja, ja. hiervoor demonstreren. Of denkt u gewoon, oh wat gezellig, we gaan weer met nee, z'n allen nee, de straat nee, nee, op? Nee, nee, ik ga. Ik, ik, ik heb vaak helemaal niet zoveel zin om te gaan. Okay. Maar ik ga eigenlijk gewoon wel. Maar er zijn weinig mensen in mijn omgeving die willen. Maar, nou ja, daar heb je nu dus dingen binnenkort. Er was, een, er was een demonstratie van het vakbond over de zorg in Den Haag. Daar ja. ben ik niet geweest. Ik heb wel de radio geluisterd. Het werd uitvoerig besproken, s'morgens. Maar ik heb er later niets van gehoord. Het is gewoon doodgezwegen. Ja. Al, misschien is er niemand geweest, weet ik niet. En dat en... is vervelend, hè? want heel veel protesten ja. weten we eigenlijk helemaal niet hoe het afloopt. Je weet er niks van. Nee. nee. En bijvoorbeeld binnenkort komt er een demonstratie over pensioenen, van, ook van het vakbond, mm -hmm. voor de vakbond, van de seniorenbond. Ik ben benieuwd, daar ga ik wel naartoe. Want ik kan met een grote bus mee. Dat, ik vind het wel een beetje een ingewikkeld hoor, als je allemaal met de trein moet en zo, maar goed. Uh, maar wat ik op het ogenblik heb je, afgezien van Twitter, van die, van die uh, uh, van die van die petitie. Er is ook een sitepetitie. Ja. En bijvoorbeeld een club Avaas, die, die A V-A-A-Z. En die doet heel veel mensenrechten dingen. En er is een club van. Uh, Animal welfare. Dat is voornamelijk Engels, maar dat gaat over ja, van die grote schepen met uh, met, met duizenden schapen die drie, drie weken een ja. haven niet inliggen en liggen de liggen ja, ja, te... ja, ja. Het is uh, oh, ja. petities.nl. Ja, ja, ja, Dus ja. dat zijn heel veel dingen. Waar je dan, dan soms hoort dat het dan wel effect heeft gehad. Mm -hmm. Um, dat weet je dus nooit. Nou, je had natuurlijk. Dat was niet echt een. Ja, er was wel een petitie over het vrijwillig leven zijnde. Oh ja, van de Vereniging ja. voor Vrijwillige Euthanasie. Mm -hmm. Die moeten 40.000 handtekeningen hebben, dan moet de Kamer er iets mee doen. Ja, klopt. Ja. Um, die hadden binnen de kortste keren 100.000 handtekeningen. En dat vond ik indrukwekkend. Ja. ja, Of het ervan komt, dat weet ik niet. Want het is natuurlijk een taai ongerief in de politiek. Ja, zeker. Ja. Nee, er wordt dan in ieder geval weer over gesproken hè, in de Kamer. Het is natuurlijk ja. ook een, een petitie tegen uh, prostitutie... Uh, waar wij ook handtekeningen worden ja, opgehaald. Ja. Uh, ja. Uh, ja, uh, ja, zodra er ja. inderdaad boven de 40.000 handtekeningen zijn... dan moeten ze erover praten in de Kamer. Ja, ja, ja, ja, of het dan wat oplevert. Ja, dat is natuurlijk wel een vraag. Dat, ja, dat hoor je. Ja, het, is, het, is natuurlijk, het heeft natuurlijk wel een aandacht. Maar dat is natuurlijk iets wat... vrouw Peter maar je hebt ook, ja, die dingen van, en van een, een lesbisch, ik weet niet, god weet ik veel, een, een homo of zo die in de gevangenis zat. Mm -hmm. En dat doet Avaas, dan ja dan ben je nummer, nummer, nou ja, dan moeten ze heel veel mensen, dus dan hoop ik maar dat ik nummer 500.000 ben. Ja. <lacht> ja, dat hij dan een toch verschil maakt. <lacht> ik herinner een vrouw die verkracht was, in, in, ergens ook in Afrika geloof ik, ja. en die dus voor overspel werd uh, gestedigd zou worden. Ik geloof dat dat niet gebeurd is. Oké, okay, en daar heeft u ook voor mee getekend, zo ja. van... Uh, ja, maar die, die internetpetities, ja, het is natuurlijk te makkelijk eigenlijk, hè. Maar ja, als je zelf geen boodschap hoeft te verzinnen, dan doe je het ook wel. Het dan, is makkelijk, dan... ja, want het met een vinkje zijn we, zijn we, ja. he, staan we erachter. Dus ja, wat dat betreft is het natuurlijk een, een makkelijke manier. En het is wel een legale ja. manier van handtekeningen verzamelen. Dus het werkt wel. Ja, ja ik denk dat ja, goed, meer kun je het meer kunt niet doen natuurlijk. Nee, nee, dat is ook zo. En die club, ik die, kan de naam niet meer bedenken, die uh, zo lang op de beursplein hebben gezeten. Ach, ja. Daar heb ik uh, ook nog eens mee gelopen. Ja, ja, ik weet welke u bedoelt. Maar ik kom er zo snel ook even niet op. Nee, nee. maar dat, was, dat, was, dat, dat vond ik zeer indrukwekkend. Dat ze was, later verliepen het een beetje natuurlijk. Maar ja. nou ja, goed. Dat, maar daar hoor je ook... Echt. Nou, ik heb me er ook niet meer mee bezig gehouden. Maar... Nee. Nou, nu ben ik eigenlijk wel geloof ik uitgepraat. Over... Nou, dat is helemaal mooi, Marijke. Dan maken ja. wij gewoon plaats voor het uh, journaal van drie uur. Dus uh, okay. heel erg goed dat u even belde. Want uh, nou, dit waren wel een beetje zo alle protesten op een rijtje ook gelijk van heel ja, Nederland. Ja. Dus uh, helemaal mooi. Uh, oh ja, wat het, nou ja, goed, je moet het laten horen. Meer kan je niet doen. Nee, precies. Ik nou, niet te wisten. Nee. <laughs> Bedankt voor bellen, Marijke. Okay. Ja. En een fijne ja. nacht nog. En blijf zeker luisteren, want zometeen na de klok van drie uur gaan we het hebben over liefde. Ja, en dat doe ik niet alleen. Nee hoor, ik heb ook een gast. En ik heb zelfs live muziek in de studio. Dus blijf zeker luisteren naar de komende uren van Dit is de Nacht hier op Radio 1.